Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een explosie in een flat in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Er zijn ook gewonden. De ontploffing was rond vijf uur, kort nadat de brandweer een melding had gekregen over een gaslucht. Na de explosie brak brand uit, die is inmiddels geblust. Door de ontploffing en de brand die daarop volgde zijn zes woningen beschadigd geraakt. Twintig woningen zijn ontruimd en de bewoners zijn opgevangen in een bus. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer terug kunnen. Drie Russische straaljagers zijn zonder toestemming het luchtruim van Estland binnengevlogen. De drie gevechtsvliegtuigen vlogen er zo'n twaalf minuten rond en vertrokken weer. De Estse minister van Defensie noemt de schending van het luchtruim ongekend brutaal. EU-buitenlandcoördinator Callas springt van een extreem gevaarlijke provocatie. Volgens haar probeert de Russische president Poetin het Westen te testen met dit soort acties. We moeten geen zwakte tonen, schrijft ze op X. Gewapende mannen hebben gisteren in Gazastad een vrachtwagen vol babyvoeding gestolen, meldt UNICEF. Over wie het zijn, zegt de vn kinderrechtenorganisatie niet. Israël zegt dat Hamas verantwoordelijk is, maar levert daar geen bewijs voor. Volgens UNICEF zijn door de diefstal 2700 kinderen beroofd van levensreddende voeding. De zeehond, die gisteren gezien werd in Amsterdam, blijkt dezelfde die eerder in Utrecht rondzwom... Onderzoekers van het zeehondencentrum in Pieterburen hebben foto's vergeleken. En daaruit concluderen ze dat de zeehond van Utrecht naar Amsterdam moet zijn gezwommen. Volgens het zeehondencentrum gaat het om een gezonde vrouwtjeszeehond zeehond en is ingrijpen niet nodig. In Utrecht werd ze gedoopt tot U'tje. In Amsterdam houden ze het op Aatje. Het weer tot besluit. Het is uh, een vrij zonnige dag geweest. En ook vanavond blijft het lang warm. Vannacht wordt het niet koeler dan een graad of 15. Morgen opnieuw zomers warm bij een graad of 24. In de middag kan dan wel hier en daar een bui vallen. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag zijn bij knooppunt Bad Hoeverdorp... nog wel drie rijstroken dicht door een ongeluk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 I die What is there, and not some holy? It's like a feeling. door to surface to my forest and you let it burn, sing off key in my chorus.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 Somebody let you